Christophe Uitenbroek van Customs, ja, jullie komen net van school op, op uh, van het strand van Scheveningen in Nederland en jullie zijn eigenlijk overgevlogen hier naar het Casablanca Festival in Hemixen met de helikopter. Alleen de rode kunnen zich dat permitteren. Hè? Nee, ik, denk, ik denk dat wij vandaag bewezen hebben dat iedereen zich dat kan permitteren als je maar moeite genoeg doet. Normaal gezien cancelt een band dan als het om logistieke redenen... Moeilijk is, maar jullie zijn toch op zoek gegaan naar een oplossing. Ja, op een dag belt onze boekingsagent mij. Normaal belt hij mij eigenlijk nooit, dus ik vond dat heel raar dat hij belt. En hij vraagt aan mij, heb je ooit in een helikopter gezeten? Ik zeg, ja nee, totaal niet, waarom zou ik dat ooit doen? En hij zegt, van ja, je gaat dat binnenkort moeten doen. En hij begon dan uit te leggen, van die twee optredens die zijn eigenlijk niet te combineren, ik heb die geboekt, dat is een beetje fout, want we kunnen daar eigenlijk niet op tijd geraken. Maar we gaan dat met een helikopter doen. En ik dacht iets van ja, maar dat kost toch veel te veel geld, dat kunnen wij ons toch niet permitteren. En hij heeft gezegd van ja, maar we gaan dat regelen, ik heb dat nagevraagd. dat kost niet zo heel veel geld, we gaan dat wel in orde brengen. En zo hebben we dus vandaag in een helikopter gezet, dus was van ons eigenlijk uh, een soort van het gevoel dat je hebt als je acht jaar bent en zo op schoolreis gaat. Je gaat zo voor de eerste keer, je gaat zo met je vrienden weg en je gaat ergens naartoe wat je niet kent en je gaat daar leuke dingen doen. Dus dat gevoel was er een beetje. Ja, het is uh, gesponsord geworden door een Friesgangmerk. En jullie hebben dat ook gekoppeld aan een prijsvraag. Twee fans konden mee. Hoe is dat bevallen? Ja, dat was leuk. Dat waren twee zeer jonge mensen, zeker ten opzichte van ons, want wij zijn natuurlijk ook niet meer de allerjongste. Nee, dat waren twee toffe mensen die, die zich, vind ik wel, als ik één puntje van kritiek mag geven naar hen toe, misschien zich een beetje te bedeesd hebben gedragen. Ik denk dat ze een beetje te veel onder de indruk waren van de omstandigheden. Misschien, ik had ze liever wel losser gezien. Ja, Jullie komen van Nederland. Hoe gaat het daar? Het begint ook te lopen, hè? Ja, in Nederland gaat het eigenlijk heel goed. Nu, vandaag hadden we een beetje pech. We begonnen min of meer te stormen op het strand toen wij moesten optreden. Dus uh, het podium stond ongeveer onder water. En de mensen hebben natuurlijk ook liever dat ze niet in de gietende regen staan. Dus vandaag was een beetje een teleurstelling. Maar voor de rest loopt het in, he in Nederland ongelooflijk goed voor ons. We hebben, uh, al heel veel clubshows gedaan en tot onze verbazing waren die tot nu toe allemaal uitverkocht. Ook als ik me niet vergis, uh, Duitsland is ook uh, gekomen? Dat gaat nu beginnen. Dus afgelopen vorige week zaterdag, een week geleden, is onze plaat uitgekomen officieel in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Mm -hmm. En vanaf september gaan we dus ook daar op die markten in die uh, kontrijden beginnen optreden. Ja. ja, jullie klinken als The House of Love, Echo, The Bunnyman, The of en uh, Joy Division, 30 jaar later dan. En de getog sound van waar naar die jaren tachtig? Ik denk dat dat hetgeen is wat onze, met ons vier het, het meest verbindt, namelijk dat wij heel kleine jongens waren in de tijd toen, toen dat soort muziek, toen dat soort klanken op de radio waren en dat we die hebben ja, onbewust eigenlijk denk ik, mee hebben gekregen. Sommige van ons hebben oudere broers die op dat moment al veel met muziek bezig waren en zo en dan, dan hoor je dat uit uit de naburige slaapkamer komen en zo. En jarenlang heb je daar dan helemaal niks meer mee gedaan, want die muziek is jarenlang gewoon volledig weg geweest. Mm -hmm. En dan, op het moment dat je merkt dat dat iets is dat u bindt, dan, dan merk je dat, dat die dingen terug naar boven komen. Mm -hmm. Nu, ik vind persoonlijk dat wij helemaal niet zoveel met Joy Division hebben of zo. Ik denk dat wij veel meer met de, de, de, de, de lichtere dingen uit de, uit de jaren tachtig uh, te vergelijken zijn. Ik vind niet dat wij zo'n extreem donkere band zouden zijn of zo. Maar toch coveren jullie transmission van Joy Division? Ja, dat hebben we. Dat hebben we gedaan. Uh, in eerste instantie, ik weet niet of je dat weet, op de dertigste verjaardag, helaas moet ik dat wel noemen, van de dood van Ian Curtis, hebben we voor Studio Brussel twee uh, covers ingestudeerd. En uh, ja, die zitten nu natuurlijk mee in ons repertoire en af en toe uh, spelen die dan ook op het podium. Alice Calier schuilt ook achter jullie productie. Dat is ook een man uh, van de ethische. Ja, zeker en vast. Ik denk dat dat een van de grote redenen was waarom het zo goed klikte toen hij met ons aan Rex heeft gewerkt. Want voor alle duidelijkheid, dat is het, wel het enige wat hij heeft gedaan. De rest van de platen hebben we volledig zelf gedaan. Maar inderdaad, hij, had, uh, hij, was, hij was onmiddellijk weg van, van, van de sound waar wij, wij mee kwamen en hij wou zich daar onmiddellijk achter zetten. En ik vind, ik kan dat niet genoeg benadrukken, hij heeft daar ongelooflijk veel voor gedaan. Want ik weet niet welk beeld mensen soms van Alex Calier hebben, maar dat is iemand die echt van, van, ja, met hart en ziel voor mijn muziek bezig is. Die heeft voor ons heel veel gedaan en we hebben van Alex Calier nog nooit een factuur gekregen, bedoel ik maar. Hij heeft met ons hard aan, aan dat nummer gewerkt, hij is ons blijven volgen, en ons blijven tips geven. En toch, de meeste van die mensen zouden zeggen van ja, ik heb dat gedaan, weet je nog, dat kost eigenlijk zoveel, we gaan dat regelen. Alex Calier is helemaal zo, niet, Die zegt zo van ja, ik vond dat, dat was de muziek, ik had tijd, ik wou daarmee werken. Interpol en Kraftwerk, dat zijn jouw inspiratiebronnen Kraftwerk zeker en vast, Interpol ook. Interpol, ik ben zeker een fan van Interpol, absoluut. En ik, ik denk wel dat, uh, dat ik niet kan ontkennen dat uh, de manier waarop hij bijvoorbeeld zingt, dat die ook wel meegevormd heeft de manier waarop ik zing. Dus zeker en vast, ja. ja. Wat is het geheim van Leuven? Want er komen veel singers songwriters en artiesten uit Leuven. Goh, ik weet niet of Leuven zo'n geheim heeft. Leuven heeft heel lang inderdaad zo de naam gehad van de stad waar rock'n'roll eigenlijk volledig dood was, waar je alleen maar van die... Zingers, songwriters, en dat is nog altijd, er zijn er heel veel Er zijn er nog heel veel die mensen nog niet kennen, die mensen de komende jaar nog gaan leren kennen. Jonge gasten die allemaal in hun eentje met hun gitaar op het podium gaan staan. En ik, ik ben eigenlijk blij dat we nu, nu eens opnieuw Leuven kunnen vernoemen met iets dat daar helemaal niks mee te maken heeft. Het is heel lang geleden dat er een keer nog iets uit Leuven kwam, maar dat niet in dat hoekje zat. En ik ben daar wel blij mee eigenlijk. Customs komt uit de roman Hart der Duisternis van Joseph Conrad. De International Society for the Suppression of Savage Customs is daar een sarcastische verwijzing naar de Congo Vrijstaat van Leopold II, to die toen privébezit van, was van de koning. Van waar die keuze om, om, om die naam te nemen. Eén. Ik, het is een ongelooflijk cool woord, vind ik. Altijd. Schrijf pak hier een blad papier en zet daar de letters C-U-S-T-O-M-S op. En dat ziet er goed uit. Twee. Dat is een naam die heel veel verschillende betekenissen. heeft. heel veel mensen denken dat wij ons hebben genoemd naar de betekenis van de douane, customs, wat ook niet het geval is. En ten derde, het is iets wat, um, hoe moet ik het zeggen, wat diep gaat eigenlijk. Het gaat over het diepste wezen van een, van, een, van een samenleving van mensen met elkaar, Ook als, of er dan nu vier zijn of dat zijn er tien miljoen. Het gaat over gewoonten en zeden die je, je moet u altijd... Maar hoeveel dat je ook zijt, ten opzichte van elkaar verhouden. En dan, zo ontstaan er ongeschreven regels en ongeschreven wetten, manieren waarop je met elkaar omgaat, grenzen die je afbaken op zich van elkaar. En daar gaat het eigenlijk over. Toch is er een link met de literatuur, hè? ook in andere nummers. In Violence bijvoorbeeld hebben je een verwijzing naar de Bontac en de Capulets, uit Romeo en Julia. En uh, Where the Moon Spent His Days is een verwijzing naar Redeau uh, van Samuel Beckett. Ja, uh, de mensen leest al een keer iets zeker, denk ik dan. Um, ik denk dat als je zelf met iets creatiefs bezig bent, dat je inspiratie krijgt van allerlei andere dingen die creatief waren en die je tegenkomt. Dat kan een film zijn, dat kan iets zijn dat je op de radio hoort, dat kan iets zijn dat je gelezen hebt. En in mijn geval is dat inderdaad een paar keer geweest dat er, dat er dingen, merkte ik, in mijn eigen teksten binnencijpelde van dingen die ik gebruikte, die ik ergens anders had gehaald. Dat zo, ja, ik, ik noem dat een spelletje van intertextualiteit. Dat zo, ik weet heel goed als ik aan een tekst begin wat ik wil zeggen. Maar ik wil altijd een manier zoeken om dat niet gewoon te zeggen zoals het is. Ik wil daar een setting voor maken, een plaats en een tijd iets, iets geheimzinnigs aan koppelen. En dus zijn van die dingen heel dankbaar om te gebruiken. Maar het is nooit de bedoeling geweest van: oh, ik ga hier een keer slimme teksten zitten schrijven, ik ga ze zien wat ik kan allemaal gelezen heb. Totaal niet. Ik, had, ik moet ook eerlijk zeggen, op het moment dat die teksten geschreven werden, was er geen enkel uitzicht op situaties zoals deze, waarin mensen mij zouden vragen van. Hoe komt dat dat dat in die tekst zit? Op dat moment waren wij gewoon vier gasten die samen muziek aan het maken zijn, uh, met het idee van ja, we gaan hier wel mee gaan optreden, maar of dat ooit iets wordt, dat weet je niet. En in, in die situatie gaat er u nooit iemand vragen stellen over waarover gaat die tekst en hoe komt je daaraan en van waar komt die naam. Ik denk, eerlijk gezegd, nu ik bezig ben aan de teksten voor de tweede plaats, dat ik daar veel meer bij zal stilstaan. Van Oei, ik moet een beetje opletten, want anders ga ik weer allerlei vragen krijgen over en waarom zeg jij dat en waar heb je dat nu weer gehaald? Ja. Dus ik ga daar veel voorzichtiger in zijn, denk ik. Ja, want de volgende vraag is hier inderdaad, uh, ook verwijzingen naar uh, muziek. Shut Up Narcissus, de verwijzing naar Forever Young van Alphaville? Ja, wel, dat is dus waar ik daar straks ook naar verwees. Hè. Dus, ik denk dat onze inspiratie nog veel meer dan, dan bij Joy Division, bij de, de, de meer ja, luchtige, tong in cheek jaren tachtig zat. Waarbij het allemaal wat... Het, het mocht over heel trieste en, en zwarte dingen gaan, maar het mocht er ook allemaal feestelijk uitzien en het mocht allemaal net over de grens gaan. En ik, dat spreekt me wel aan, zeker en vast. En daarom heb ik dat ook heel bewust gebruikt. Je spreekt al over een tweede album. Uh, is daar al veel materiaal geschreven? Is er al een deadline ofzo? Die deadline is ondertussen al verlegd, zelfs. die was er eigenlijk al snel, want we wilden, het probleem is een beetje dat de customs misschien iets te snel gegroeid is dan normaal de bedoeling zou zijn. Met als gevolg dat we nu al vaak in clubs headlining shows moeten spelen, dat mensen van ons een heel uitgebreid optreden verwachten en dat we eigenlijk na 40, 45 minuten uitgespeeld zijn. En dus was de bedoeling om eigenlijk heel snel een tweede plaat te maken, zodat er voldoende nummers zouden zijn om uit te putten. Maar omdat nu blijkbaar ook Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland geïnteresseerd zijn in ons, hebben we dat allemaal een beetje moeten opschuiven. De bedoeling was eerst om tegen het einde van dit jaar al een tweede plaat uit te hebben. Nu zal dat naar de zomer van volgend jaar verschoven worden. Je bent begonnen bij de hardcore groep Circle, nadien gitarist bij Larsen. Die rol van frontman, dat was niet meteen jouw ding. Je hebt je ermee moeten neerleggen op de een of andere manier ofzo? Ja, zeker en vast. Ik denk dat iedereen die hier in deze kamer zit, weet dat ik daar in het begin eigenlijk heel ongelukkig mee was. En heel goed besefte van, ja, ik kan dat eigenlijk niet, dat zit niet in mij. Ik heb daar de kwaliteiten niet voor, ik ben een goede gitarist, punt aan de lijn. Maar gaandeweg heb ik daar, ja, dan wilde een mijn in gevonden. En ondertussen doe ik dat dolgraag en zou ik die positie nooit nog willen afstaan. Jullie zijn behoorlijk afgeleind. Heel strek in het pak, maar ook strekke muziek dat jullie brengen. Voor onze fotograaf zijn jullie de hel. Want nogal weinig expressie, dat is een jullie handelsmerk, hè? dat dat strakke. Ja, ik denk dat dat ook niet anders kon. Want zoals je zelf al zegt, dat is gewoon een verlengstuk van onze muziek. Ik vind dat wij dat, datgene moeten uitstralen en datgene moeten versterken visueel van wat er in onze muziek al zit. En dat, dat is voor ons op dit moment, zoals onze muziek nu klinkt, de enige manier om dat te doen. En als onze volgende plaat helemaal anders zal klinken, dan zal onze expressie daarvan ook veranderen. Wat zijn jullie doelen nog? Een MIA winnen? Want daar hebben jullie dit jaar helaas naast gegrepen. Ja, inderdaad. Maar we waren, nee, ik ga daar heel eerlijk in zijn. We waren in de eerste plaats heel blij dat we daar waren. Ten tweede waren we ook echt wel teleurgesteld dat we er geen gewonnen hadden. We hadden echt wel een beetje het gevoel van, ja, kijk, als er nu iemand de doorbraak van het jaar mocht winnen, dan maakten we toch wel echt een goede kans tot daar aan toe. We hebben daar heel goed geamuseerd. We zijn op het feest gebleven tot de allerlaatste, dus we hebben er alles van genomen wat we ervan konden nemen. Maar een miauwenen is zeker, zeker en vast geen doel. Wat ons doel is, is vooral vinden van onszelf dat we heel goede muziek maken. Muziek waar we zelf tevreden over zijn. En gewoon dat we de spirit die we nu in de band hebben, we zijn nu zo vaak op de baan. Ik bedoel, we zijn een soort van ja, familie aan het worden, zonder aller mogelijke verwijzingen naar Kelly family en zo van die dingen. We zijn een soort van familie die constant met elkaar opgescheept zit en de manier... Dat kan, dat kan twee kanten op gaan Je kunt het gevoel hebben dat je inderdaad opgescheept zit of je kunt, het, je kunt er echt naar uitkijken van oké, okay, nog twee dagen en we gaan weer de baan op en het gaat weer tof zijn en we gaan weer lachen en we gaan weer... En we... Dat is voor ons heel belangrijk, denk ik. We zijn nooit op zoek gegaan naar, uh, naar succes of zo. We zijn op zoek gegaan naar samen muziek maken en, en, en, en leuke dingen doen. En we genieten er heel hard van om op de baan te gaan. En het allerbelangrijkste doel is nog altijd als er mensen naar u komen kijken of er naar tien 10 zijn of 10.000, dan wil je die gewoon overtuigen van het feit van Customs is geen eendagsvlieg. Customs is een goede band en je kunt daar niet omheen. En dat is, dat is de, de gezamenlijke uitdaging die je hebt en daar ga je iedere dag opnieuw voor. En dat is hetgeen waar we het voor doen. Oké, okay, dank u Christophe Uiterbroek. Heel veel succes nog met Customs en bewijs maar aan de wereld dat jullie inderdaad meer zijn dan een eendagsvlieg. Oké, okay, dank u.